12 uur. Raymond Seret met het NWS Journaal. Staatssecretaris Dekker blijft erbij dat het internaat van de dovenschool in Haren dicht moet. Hij wil een punt zetten achter de subsidie voor de school. Een meerderheid in de Tweede Kamer verzet zich tegen de maatregel... maar volgens Dekker is onderwijsgeld niet bedoeld voor verblijfskosten. Dekker wijst erop dat de school zelf niet dicht hoeft... maar dat het hem alleen om het internaat gaat. In een brief van de Kamer benadrukt Dekker dat voor de leerlingen... alternatief passend onderwijs moet worden gevonden in de regio. Voor leerlingen voor wie nog geen alternatieven zijn... blijft hij voorlopig de kosten van het verblijf betalen.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 Partijen in de Tweede Kamer schrikken van een kritisch rapport over het vluchtelingenkamp in Heumensoord. In het tentenkamp bij Nijmegen zitten duizenden mensen. Volgens het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman... moeten asielzoekers in de toekomst niet meer worden opgevangen in zo'n groot kamp... en moeten er in Heumensoord snel dingen worden aangepast. Veel Kamerleden herhalen dat ze voor kleinere opvang zijn... en ze vinden dat bijvoorbeeld homoseksuelen betere bescherming moeten krijgen. En dan het weer bewolkt en wat buien, mogelijk met natte sneeuw. Het kan daarbij ook omweren. Het wordt vannacht ongeveer 8 graden. Morgen meer zon, bijna overal droog en het wordt een graad of 7. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 luisteraars op deze mooie woensdag. Nou mooi, nou ja het is in ieder geval droog nu buiten. Dat stelt ons al gerust. Uh, mijn uh, vaste sidekick op de woensdag is Ingrid Bol van Zollingen. Bent u van Adel mevrouw dat u zo'n mooie lange naam heeft? Ik heb mezelf van Adel gemaakt. <laughs> Fantastisch Ingrid, we gaan er vanmiddag weer een gezellige boel van maken. Natuurlijk heerlijke muziek. Je hebt ook een gast, ja. Maxim Roos. Klopt. Van is het een bloemenhandelaar? Of uh, dat is een ondernemer, taxibedrijf Taxi. <laughs> Ja, oké. Okay, dus uh, hij zit wel in de handel in ieder geval. Hij zit in de handel, ja. ja, ja, ja. Uh, um, Roos, mooie naam. Is, is het een zijn naam? Nee, hè? Uh, niet echt. Niet echt? Nee. nee, nee. Nou, in ieder geval, uh, hij komt zo rond kwart over twaalf... Uh, komt hij hier uh, de studio binnen wandelen, als het goed is. En we gaan met hem praten over... Uh, of, uh, met name Ingrid gaat te doen over allerlei uh, zaken... die natuurlijk uh, uh, Ten aanzien van het hele taxiwereldje uh, uh, uh, van belang zijn en actueel zijn. van start op deze mooie woensdag met een nummer van Marvin, Welsh en Ferrer. En wie zijn Marvin, Welsh en Ferrer, zullen zeggen? Nou, dat zijn gewoon de Shadows eigenlijk, de begeleidingsband van Cliff Richard. Alleen, uh, Hank B. Marvin, de solo gitarist en Bruce Welsh, die, uh, die vormen natuurlijk de kern samen met, uh, met een bassist van de Shadows. En uh, Brian Bennett op drums natuurlijk. Alleen is hier aan toegevoegd John Ferrer. En John Ferrer is vertegen die vertegenwoordigt aan de hoge stemmetjes in het repertoire. Heeft bovendien een relatie met uh, Olivia Newton-John gehad? Of heeft hij nog? Weet ik niet. Misschien is hij er ook wel mee getrouwd eigenlijk. Ik zou het eigenlijk niet weten. Misschien dat mijn sidekick dat weet. Heb jij uh, verstand van Olivier? Uh, de film Grease, geloof ik? Ja, dat is helemaal goed. Nee, Maar ja? ik bedoel ten aanzien van haar uh, privé uh, levenswandel. Dat Helaas niet. hou je niet bij. Nee, ik nee. is niet meer bij het houden tegenwoordig. Ja. Uh, zij uh, heeft dus niet gewoon een relatie gehad met uh, John Ferrer... en uh, ik heb ze uh, in de jaren 70 live gezien in het Concertgebouw van Amsterdam... toen ze optraden met uh, Matt Cliff Richard, The Shadows... en uh, natuurlijk ook Olivia Newton-John te gast. Uh, fantastisch concert. Het was allemaal voor de periode dat Grease en uh, Staying Alive... Uh, hoe zeg je dat, uh, Saturday Night Fever uh, van de Bee Gees uh, bekend uh, waren... En toen trad Olijfje al op. Ik ga zo een nummer draaien van Olijfje ook. Dan heeft u wat olijven bij, het, bij de lunch. Ik wens u overigens een zeer smakelijke lunch toe. Muziek, maakt mijn dag. Nou, ik hoop dat dat voor u ook zo is. In ieder geval dus voor Marvin, Welsh en Fer is dat het geval. Marvin Wells' In Farm, music makes my Days. Uh, onze gast is inmiddels ook gearriveerd, Maxine Roos. We gaan straks met hem praten. Hij heeft ook zijn uh, eigen muzieksmaak. En dat is het volgende: When you talk to yourself. En dan hebben we het over Guns and Roses. We zijn niet bewapend in de studio, maar we hebben wel rozen binnen. Dus... Het duurt bijna 10 minuten, dus uh, we gaan niet het hele nummer uitluisteren. Maar wel heerlijke muziek. Gekozen door onze gast uh, Maxime Roos. Maxime, de eerste vraag: daar komt hij hoor. Ga je, ga je door voor de 1000 euro? Of... Nou, dat is wel de bedoeling, <laughs> ja. ja. Hey, luister, uh, Roos' uh, familie, want een hoop Rozen. <laughs> nou ja, ik geloof dat uh, XO Rose inderdaad de artiestnaam is van William Bailey uit mijn hoofd. Ja, dus ik, ja. Nee, ik denk dat er weinig verwantschap aan zit. <laughs> weinig zijn. Weinig, maar welke muziek? Ja, het is, nou. uh, het is eigenlijk mijn jeugd uh, waar, waar ik uh, helemaal dan uh, okay. in dat ging. Ja. Ik geef het roer over aan onze sidekick Ingrid Bol van Zolling, want die heeft vast een hoop vragen voor jou. Dankjewel, Charles. Welkom, Maxime. Dankjewel. Hoe lang zit je al in het taxibedrijf? Um, in het eigen bedrijf heb ik uh, 1, janu 1 augustus opgestart, vorig jaar. En uh, nou ja, goed, uh, dat, dat, dat, dat, dat gaat uh, hartstikke leuk wat dat er gaat. En daarvoor heb ik uh, bij Taxis Antwoord gewerkt. Het 2600-nummer. Uh, het nummer. Uh, gebruikende ja. 2600-nummer, ja. ja. Ja, inderdaad. Maar ik zie dat het nummer ook in jouw telefoonnummer nog staat. Dat klopt. Um, toen ik het bedrijf opzette, dacht ik van... ja, ik wil toch inderdaad uh, met een 06-nummer gaan werken. Um, ik ging naar een site met uh, mooie nummers. En op de homepage van al die duizenden nummers van die, uh, van die site... Waar, wat, wat inderdaad gouden Nummers dan heet... Uh, zag ik ineens dit nummer voorbij komen. En ik denk, ja, dat, dat kan ik niet laten liggen. Nee. <laughs> Hoeveel kilometer draai jij per week? Oeh, per week. Ja, dat, dat is ontzettend verschillend. Um, uiteraard heeft dat ook te maken met wat voor maand. Uh, zit. Heb je, heb je feestdagen ertussendoor? Is het zomer? Noem het maar op. Maar ik ben nu een half jaar verder. En ik heb ruim uh, 23.000 kilometer gereden. Dat is aardig wat. Dat is uh, behoorlijk wat. Ja. Ja, ja, ja, ja. En zeker. wat is je langste rit, je verste rit tot nu toe? Um, nou, dat, dat is Den Haag. Daar in de buurt. Je rijdt ja. ook wel eens naar buitenland, naar, uh... ik, ik krijg wel soms vragen inderdaad. Ja. Uh, Duitse klanten van, uh, die op uh, stel een sprong uh, naar Duitsland willen, um, en dan horen ze de prijs en dan gaan ze heel vaak zeggen van, nou, dan kijken we nog wel even verder. Oké. Okay. Dus, <laughs> <laughs> Hoeveel mensen zijn er in dienst bij jou? Ik heb uh, één iemand in dienst, Hans Kerkman, ja. en uh, die, daar heb ik ook uh, fantastisch mee samengewerkt tijdens uh, Taxi Zandvoort. Ja. Die periode. We zaten allebei in de nachtdienst. En uh, dat was een heerlijke samenwerking. En eigenlijk vanaf het begin af aan had ik al zoiets van... ja, ik moet toch wel iemand erbij hebben. Want uh, ik wil wel 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn. Ja. Um, en de weekenden zijn natuurlijk een stukje drukker. Uh, ik denk niet dat ik dat vol ga houden. En dan zit je ook nog eens een keer een met je rij- en rusttijdenbesluit. Uh, dat, dat, dat ging niet werken. Dus ik heb vanaf dag 1 van mijn plannen dat ik bekend maakte, heb ik hem gevraagd van joh... Uh, wil je mij daarin helpen? Wil, je, wil jij voor me rijden? Nou ja, hij stond ongeveer te springen van, uh, van geluk. Ja. Want uh, ja, hij, is, uh, hij is gepensioneerd en uh, hij is veel vaker te vinden op de golfbaan. Maar buiten dat is het gewoon een heel bezig bijtje. En uh, wil hij heel graag gewoon uh, lekker onder de mensen zijn. En taxi uh, was, was voor hem fantastisch. was ze lust in zijn leven bijna, wil ik bijna zeggen. En hij baalde natuurlijk verschrikkelijk dat taxi's antwoord ermee uh, stopte. En uh, zodoende heb ik hem nu 20 uur per week uh, heb ik hem in, de, in de auto zitten. En dat is uh, op vrijdagavond en nacht en zaterdagavond en nacht doorgaans. Ja. Ja. Zijn er andere taxibedrijven nog hier in Zandvoort uh, werkzaam? Uh? Ja, absoluut. Uh, de, de grootste is uh, Taxi -Spronk. Ja. Um, die, die heeft, geloof ik, vier wagens en uh, iets van zeven man in dienst. Oké, okay, maar hoe is de sfeer onderling? Want ik bedoel, als je dat in Amsterdam <coughs> eens bekijkt, en uh, vooral in de omgeving van Schiphol, yeah. waar ze elkaar ongeveer te lijf gaan. Uh, vanwege concurrentiebeding en dan ook nog een internetprovider... die dan uh, particulieren afhuurt om... Ja, om uh, uh, hoe is het dus het veertje hier in Zandvoort? Hebben jullie last van elkaar of, of zitten jullie nou, elkaar in de weg? Ja, uiteraard kan ik alleen maar namens mezelf spreken... maar uh -huh. ik heb absoluut geen last van hem. Uh, ik vind ook dat we het samen op moeten lossen. Ja. Um, je hebt natuurlijk heel veel gelukszoekers, zoals ik ze altijd noem. Die komen van buiten het dorp, uh, proberen die toch wat handel hier te halen. Uh -huh. En ik denk dat niemand in Zandvoort daarop zit te wachten. Um, je krijgt vaak de, de, de wat malafide taxibedrijven. of de taxichauffeurs die dan op het dorp. Um, en ja, de, de klant zit er niet op te wachten. Die krijgt iedere keer een andere chauffeur. Uh, wij zitten er uiteraard niet op te wachten. En ik denk dat Zandvoort. Uh, het werkgebied en er om, omheen groot genoeg is. voor twee taxicentrales. Nou, en... Zandvoorters, die gunnen Zandvoorters dus iets. Ja, die eigenlijk op neer. Precies. Ja. En um, dat is het leukste van een taxibedrijf, vind ik. Uh, in plaats van alleen maar bij een station staan. en anonieme klanten in je taxi te hebben, om een klantopbouw te doen. En uh, vaste klanten in je taxi te hebben. Het verhaal oppakken waar je de vorige keer mee, uh, bij, bij gebleven bent. Dat mm -hmm. idee. En dat, is gewoon, dat maakt het werk hartstikke leuk. En daar is Zandvoort een uitge, uitgelezen plek voor, voor zo'n uh, zo bedrijf. Spelen jullie elkaar ook werk toe? Um, ja, dat, dat gebeurt hoor. Absoluut. Uh, in de zomer zeker, want dan is het gewoon hartstikke druk. Ja, um, en ja kijk, ik heb één auto. En zij hebben natuurlijk een stukje meer, dus... Uh, mocht het zo zijn dat ik op dat moment uh, een rit heb en ik kan die klant niet bedienen, ja dan, dan bel ik ze. Ja, nou, mooi. Kijk, dat, dat zegt ook al meteen iets voor het sfeertje natuurlijk. Nou ja, dat is ook zo. Ja, zeker. Maar jij zegt er zijn hier ook uh, gelukzoekers. Ja. Gaan die dan ook ergens staan of reizen ze gewoon rondjes? Nou, Het is meestal zo dat ze bijvoorbeeld vanuit Amsterdam uh, of van Haarlem... een klant naar Zandvoort brengen ja. en dan in Zandvoort blijven hangen. Oké, okay, dan proberen en dan, ze iemand op te pikken. Precies, en dan uh, zien ze een paar volle kroegen staan... dan blijven ze daarvoor staan. Of uh, ze zien een Holland Casino, dan blijven ze daarvoor staan. En uh, dat, is, dat is hun goed recht. Dat, uh, he, daar, daar kan ik voor de rest weinig van zeggen. Alleen ik ben van mening dat Zandvoort er niet bij gediend is. De echte Zandvoorter, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, dat lijkt me wel lastig als je dat dan ziet voor je neus gebeuren. Dat ze daar gewoon instappen. Mm, ja, maar daarom is het ook belangrijk dat je gewoon een, een vaste klantenkring gaat opbouwen. En aan het opbouwen bent. Um, en dan weten ze je altijd te vinden. Want ook de klanten die vinden het gewoon prettig dat ze gewoon dezelfde taxi iedere keer krijgen. Ja. Met dezelfde chauffeur. Oké, okay, dankjewel. Ja. Muziekje misschien uh, tussendoor, uh, Jans? Ja, ik ben natuurlijk iets aan het opzoeken wat een uh, uh, beetje uh, aansluit bij het uh, taxi gebeuren. De Beatles hebben namelijk het nummer Drive My Car. Uh, en dat gaat geloof ik over een taxibedrijf. Ik kan het alleen even, even niet zo gauw vinden. Maar die zitten dan wel aan te komen straks. <lacht> <laughs> dan kiezen we gewoon eerst uh, wat anders. Uh, want er is natuurlijk muziek genoeg uh, uh, in de computer. En dat doen we met een mooi nummer van Oscar Harris. Ze zeggen, ja, Oscar Harris is toch gedateerd. En dat klopt ook wel. Maar het nummer is niet gedateerd. Het werd ook heel veel gezongen door Tom Jones. En uh, komt er recentelijk ook nog voor in een... Uh, uh, een reclame van Pijnenburghoek. Dan wordt het door een dame gezongen. Maar dit is de uitvoering van Oscar Harris. The Green Green Grass of Home. The old hometown looks the same.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 There's a guard and there's a shadow for a break. Arm in arm, we will walk at daybreak. And again, I'll touch that green, green grass of home. Yes, they all come to see me in the shade. In, the green green grass de Green Green Grass of Home, the green, green grass of home. We hebben we het natuurlijk over Oscar Herst, uh, Max Roos de gast. Taxi man en hij uh, uh, doet de goede suggestie aan de hand om een nummer te draaien van Lenny Griffiths, want die heeft het over Mr. Cap Driver. Nou, dat hebben we gevonden. Die gaan we draaien, net voor uh, het regionale nieuws, want ik kijk even naar Ingrid. Ben jij al klaar voor, Ingrid? Gaan we na dit, uh, na dit nummer gaan we het regionale nieuws oppakken, dan zijn we net zo'n beetje rond de klok van, uh, van half 1. Mr. Cap Driver, Lenny Griffiths. a cab driver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 Maartens Café op de baan is open... en daar staat een koek- en zopiekraampje langs de baan. Voor alle deelnemers ligt er een warme wintermuts klaar. Daarnaast krijgt iedereen na inlevering van de stempelkaart een medaille. Tot middernacht speelt een dwelkwest vrolijke nummers in een lekker schaatstempo. Schaatsverhuur en ijsbaanrestaurant zijn ook geopend. De ijsbaan is geopend vanaf 22.30 uur. Toegang kost 7 euro per persoon en tot en met 15 jaar betaal je 3,50. De prijs is inclusief muts en medaille...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 Een 23-jarige Beverwijker is gisteravond rond 10 uur... op hete rapen door een beveiliger... tijdens een inbraak in een school aan de Planetenlaan in Haarlem-Noord. De man werd door agenten in het schoolgebouw aangehouden... en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Gisteren is in een geparkeerde auto... in de Van Zompelstraat te Haarlem in vlammen, in vlammen opgegaan. Bij aankomst van brandweer en politie stond de auto al volledig in brand. De auto is grotendeels verwoest...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 Op 14 februari komt de jazzartiest Marco Kegel naar Theater De Krocht in Zandvoort. Aanvang 14.30. uur Een toegangskaart kost 15 euro. Je kan het bestellen bij telefoon 023 53 106 De line-up voor de geliefhebbers. Marco Kegel, Altsaks. John Engels, Rob van Bavel, Piano. Erik Timmermans, Bas. Nou, Wil je een falentent? John, John, John Engels zal de drums wel bespelen, denk ik, uh, Ah, er staat er niet bij. Okay. <laughs> Wil je een Valentijn reserveren? Er zijn diverse restaurants in Zandvoort waar je terecht kunt op Valentijndag... voor een speciaal Valentijn menu. De menus ga ik niet opnoemen, maar het zijn onder andere Café Neuf... aan de Haltestraat 25, het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein... en Grand Café Restaurant Hotel XL aan het Kerkplein. Tot zover de nieuwsberichten, Charles.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 Morgen zijn de periode met zon, maar een bui is nog steeds mogelijk. De wind waait aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten... en de temperatuur wordt maximaal 7 graden. Dit was het weerbericht. Nou, de gast in de natuur nog altijd, uh, uh, Maxime Roos. Uh, hij heeft een eigen taxi-onderneming... en uh, Ingrid heeft vast nog wat, uh, wat vragen voor hem. Ja, Maxime. Het valt mij op als ik met de taxi naar een strandtent wil... dat ik altijd word afgezet aan de boulevard... En dat ik niet naar beneden kan, zeg maar. Stel, ik heb een rollator bij me, ik ben slechter been. Wat ja, dan? Ja, um, dat is inderdaad in mijn optiek niet goed geregeld hier in Zandvoort. Uh, de taxibedrijven en de auto's, particuliere auto's... mogen niet naar beneden, mogen niet de strandafgang echt naar beneden. Um, nu willen wij het nog wel eens doen. Uh, zeker bij mensen die moeilijk te been zijn. Uh, maar persoonlijk vind ik het erg belachelijk. Um, ga alsjeblieft met een vergunning werken of iets, iets in die geest... Uh, want zo benadeel je gewoon mensen die inderdaad heel moeilijk te been zijn of bijvoorbeeld COPD hebben. Um, het is voor hen niet te doen om die strandafgang af te gaan. Laat staan op, weer op te komen. Uh, en die kunnen dus eigenlijk nooit genieten van een mooie strandtent of van een mooie zonsondergang onder genot van een drankje en dergelijke. Um, dus ja, mijn voorstel is uh, dat we daar inderdaad iets aan gaan doen. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld met de busbaangebruik. Uh, ga je naar uh, Woodstock of uh, in ieder geval Bloemendaal aan zee, daar, daar in de buurt, waar altijd die grote feesten zijn. Ja, dan ben je als taxibedrijf overgeleverd aan de goden. Want je staat gewoon net zo hard in de file als de rest. Uh, mochten wij inderdaad van die busbaan gebruik maken, het zijn gewoon op een normaal tempo, dan kun je daar veel makkelijker je, je toeristen daar naartoe brengen en de, de, de feestgangers. En dat zal ook een stuk minder uh, ellende veroorzaken daarin ja dat, dat vroeg ik me dat was een vraag die ik wilde stellen uh, als je naar zomers inderdaad uh, druk is in Zandvoort en je krijgt aan het eind van de dag krijg je een rit naar, naar Schiphol ik noem maar iets of naar Haarlem ja uh, dan uh, moet je gebruik maken van de zandvoort hebben jullie nou een uitwegmogelijkheid of uh, is daar zijn er geen, geen nee echt? dezelfde uitwegmogelijkheden als particuliere uh, automobilisten de zeeweg ja. of de Zandvoort-Salan een van de twee ja en um, tuurlijk op het moment dat er echt goed file staat richting Bloemendaal of richting Bentveld. Dan doe je daar gewoon helemaal niks tegen. Mm -hmm. uh, die busbaan is ook maar beperkt. En dan aan het einde van de busbaan sta je weer gewoon net zo hard in de file als je, als je rit verder gaat. Mm -hmm. um, maar er zijn gewoon bepaalde dingen dat ik, uh, waar ik van mening ben dat dat anders kan en anders zou moeten in Zandvoort. Mm -hmm. Ja, want als ik alleen al de, de hulpdiensten naga die moeten toch ook heel snel uh, ergens ter plekke kunnen zijn? Hoe wordt dat opgelost? Gaan die via de zee weg? Of? Nou, de, die uh, willen nog wel eens uh, half fietspad, half uh, weg... en dergelijke ja. proberen te ja. nemen. Ja. Nou kan ik begrijpen dat dat geen optie is voor een taxi. Um, maar goed, inderdaad, uh, we hebben het over de strandafhangen, We hebben het over nou, bijvoorbeeld uh, het Kerkplein, dus idem dito. Uh, ik mag wel op de kleine krocht staan. Maar ja, hoe kom ik in voor de deur bij een Andrea, bij een XL... Uh, kopertje, uh, die, die uh -huh. etablissementen, daar kom ik gewoon niet direct voor de deur. Um, en dat, dat, ergens vind ik dat jammer. En denk ik van ja, dat zouden we op kunnen lossen. Net zoals dat ze in Haarlem doen met die uh, palenpassen. Uh, dat, uh, dat, dat je dat, dat paaltje om naar beneden gaat. Uh -huh. uh, dat zou in Zandvoort eigenlijk ook opgelost kunnen worden door middel van een vergunning. Ja, wordt er überhaupt in de gemeenteraad al eens over gesproken, over de infrastructuur. Problemen die jullie hebben, maar ook uh, hulpdiensten, noem alles maar op. Als het gaat om de vlotte doorstroming voor verkeer naar Zandvoort en, en ook weer van Zandvoort naar elders toe? Nou, ik heb het nog niet meegemaakt. Um, ik denk ook niet dat er uh, veel ondernemers in uh, mijn werkgebied daar echt actief mee bezig zijn. Maar ik zat dat inderdaad wel eens te bedenken. En um, als ik inderdaad, want het is natuurlijk nu heel erg hectisch... met het opstarten van een bedrijf en uh, je zit uh, volop uh, zit je in de auto... Maar het liefste ga ik inderdaad een dag inplannen, dat ik eens een keer om de tafel kan zitten met de verantwoordelijken. Ja. Om dat gewoon open op tafel te gooien. van ja Hoe kunnen we dat het beste oplossen? Want ik denk dat ook de gemeente daar gebaat bij is. Hoe is het met je collega's van Sprong? Want die, die, die, die, uh, uh, ja, die werken al jaren uh, in dezelfde situatie. Ja. Zijn gewend om, uh, aan de situatie. Hebben jullie daar wel eens overleg over met elkaar? Of... Nee, niet veel. Um, eigenlijk, uh, uh, ja... De meeste handhavers en dergelijke... die knijpen nog wel eens een oogje dicht als je het doet. Uh -huh. uh, de strandafgang gaat en dergelijke. Ja. Het zou alleen niet moeten. En uh, ik, ik, ik weet niet... Uh, hoe, hoe sprong dat voor de rest oplost en dergelijke. Uh, maar ja, ik, ik neem aan... dat hij ook inderdaad wel eens... als hij een, een klant heeft met een rollator... of iets in die geest... dat hij die strandafgang kiest. Ja, doet hij wel, denk ja. ik. Ja. Ja. En ook voor... niet meer dan terecht. We gaan, ja, zo, we gaan zo nog even verder praten. Maar uh, ja, zo rond de klok van half één na het nieuws... Zijn de luisteraars uh, altijd gewend aan het, uh, aan het volgende? Oh. Nou, hij uh, moet al bij het begin beginnen. Hotel California, maar nou niet van de Eagles... maar van de Gypsy Kings. Op verzoek van Ingrid. principales hace sus siestas ataca a la bestia con sus puñales pero no lo nada mi último recuerdo corease de la puerta debía encontrar el camino por donde había llegado el ayer de portero, con eso no recibí puedes salir cuando quieres Alleen de Eagles uh, hebben daar gelogeerd in een hotel Californië. Nee. Ook de Gypsy Kings deden dat. Kortom, een uh, goed bezet hotel altijd. Zal wel vijf sterren wezen. We hebben natuurlijk die gitaarsolo van de Eagles uh, in uh, Hotel Californië, maar dit is toch ook wel heel apart hoor. Ja, we geven Ingrid en Maxi Broos, uh, onze gasten van vanmiddag, nog heel even de gelegenheid om lekker hun kopje koffie te nutten. Voor de inwendige mens. En dan heb ik meteen even de gelegenheid, luisteraars, om een verzoekje te draaien van onze collega Willem Bruijs. Want die zegt van ja, het is zo'n fantastische dag vandaag. Dus ik zou willen zingen voor de dag. En dat doet hij dan samen met de groep Stix Voor Willem Bruijs. Je hebt helemaal gelijk. Ik zou zo mee willen zingen, man. Ik ken de tekst alleen niet. Geweldige muziek, die kiest die Willem toch altijd voor ons uit. Want luisteraars, u krijgt hem echt van hem hoor. Stix, Pink voor de lee. Nou, ik wel even leuk om te vertellen dat Willem natuurlijk vanavond... Ja, vanavond, luister. Uh, voorlopig eventjes voor het laatste een programma presenteert bij CFM Zandvoort... doet het tussen de klok van 8 uur vanavond en 10 uur vanavond. Dat heet Heartbeats. Waar uw hart ongetwijfeld sneller van gaat kloppen. Want als die man eenmaal losgaat met muziek. Nou dan, uh, ja. Slaat je hart vanzelf op hol. Hè? Heartbeats met Willem uh, Bruis vanavond. Uh, tussen de klok van 8 en 10 uur. En vanaf 10 uur ben ik hier weer met Tussen App en Vloed. En nu is hier Maxime Roos. Hij is de gast hier vanmiddag in de studio. Hij heeft een eigen taxibedrijf. En Ingrid praat met hem. Ja, gezellig nog steeds. Ja, absoluut. <laughs> Uh, ik heb eigenlijk wel een vraag over uh, hoe word je taxichauffeur Heb je daar een speciaal diploma voor nodig? Ja, um, als je taxichauffeur wil worden in loondienst, heb je sowieso een uh, taxipas nodig. Uh, dat gaat voorafgaand aan een uh, examen, zowel de theorie als praktijk. Um, is niet al te lastig, maar je hebt het wel nodig, inderdaad. En dan krijg je een chauffeurskaart. En op die chauffeurskaart uh, staat naast je foto en dergelijke staat ook nog eens een keer. Digitaal wat je rijdt en hoeveel je rijdt en dergelijke. Dus dan kunnen de, de handhavers kunnen dan uitlezen of je niet te veel werkt en dat soort ja. zaken. Je moet ook een chauffeurs uh, rijbewijs hebben, zeg maar. Wat, hoe wijkt dat af van een normaal BE rijbewijs? Um, nou ja, eigenlijk inderdaad. Hè, je, je rijdt af uh, bij het CBR. In zijn de taxi. Dat is uh, uit mijn hoofd. Als het nog steeds zo is, uh, moet je vijf uh, oriëntatieplekken kunnen vinden zonder uh, navigatie. Dat weet je van tevoren welke ja. vijf dat zijn. Um, en daarna moet je met, met het navigatiesysteem werken. Dat gaat die examinator ook kijken of je dat goed kan doen. En tussen de bedrijven door moet je inderdaad uh, weten hoe je met de klant om moet gaan. Hoe je moet rijden. Um, he, dus niet alleen de weg vinden, maar de rijstijl. He, ga, je, ga je als een idioot over de weg dan uiteraard... Uh, <laughs> ga je niet halen. Ga ik niet halen. Maar het is een, een deur netjes open doen voor de klant. Dat, dat hoort er allemaal bij. Ja. Uh, en de theorie is, uh, is daarop aansluitend. Uh, heb je dat uh, heb je die twee dingen gewoon gehaald dan krijg je je taxipas en kan je gewoon als taxichauffeur gaan beginnen um, dan zit je in loondienst en voorheen was het zo als je je eigen taxionderneming wilde uh, beginnen moest je vakbekwaam zijn ja. uh, dat zijn vijf examens die je moet doen uh, van boekhouding tot bedrijfsvoering calculatie noem het maar op um, maar dat is per 1 januari is dat afgeschaft uh, dat was ook een hele dure opleiding geloof ik het is uh, prijzig, absoluut. Ja, want daar is juist zo'n hoop gedoe over dat, dat een aantal taxichauffeurs die in eigen bedrijf zijn begonnen uh, uh, enorme kosten hebben moeten maken om überhaupt dat te kunnen beginnen. Terwijl nu dus uh, ondernemers dat eigenlijk zo kunnen, kunnen oppakken, zeg maar. Ja, en ze hebben het afgeschaft niet alleen omdat de kosten erin zitten, want dat vindt de staat natuurlijk prima. Um, het gaat er meer om dat er allerlei uh, mogelijkheden waren om die vakbekwaamheid te omzeilen. Uh, je kon via procuratiehouder werken. Dat betekent dat je gebruik maakt van zijn vakbekwaamheid. Hij kwam dan op jouw kamer van koophandel als zijn leidinggevende in je bedrijf. Uh, zet even op papier hoeveel uur hij werkt per week en wat hij allemaal doet binnen je bedrijf. Wat uiteindelijk altijd fictief is. Ja. Want die man, die beste kerel, is natuurlijk helemaal bezig met zijn eigen taxibedrijf. Dus die heeft daar eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar goed, het was een wasse neus, om maar zo te zeggen. En dan kon je kon je, je eigen vergunning krijgen. Um, wat andere uh, bedrijf, uh, taxifuurs deden... die gingen als uh, maatschap op uh, het taxibedrijf. Zo werkt bijvoorbeeld TCA in Amsterdam en dergelijke. Al die mensen hebben geen vakbekwaamheid... maar die gaan gewoon als maats, uh, maatschap op een uh, kamer van koophandel staan... betalen ze heel veel geld voor per ja. maand... en mogen ze het bordje TCA op hun dak hebben staan. Um, dat was natuurlijk dat is allemaal omzeilen van de, van, de, van de regelgeving. Maar ja, het zijn ook gewoon normale regels... En de overheid heeft bepaald van ja, dit heeft helemaal niks meer te maken met het voeren van een bedrijf en uh, het ondernemen, uh, laten we gewoon helemaal afschaffen, we het helemaal open. En iedereen die een taxibedrijf wil hebben, die kan erin stappen en die kan een vergunning aanvragen. Ja, ja dus uh, op die manier uh, werkt het. Uh, het gaat niet ten koste van de kwaliteit, zeg maar, of de um... kennis van de chauffeur. Um, misschien wel. Um, kijk, het is natuurlijk nu een hele open markt uh, geworden. Uh, iedereen zou het kunnen doen. Uh, haal een auto die goedgekeurd is voor het uh, taxivervoer. Want dan heb je een vierdeurswagen nodig en dat soort dingen. Uh, en je kan je eigen vergunning aanvragen. Uh, tuurlijk heb je dan een stuk meer concurrentie erbij. Uh, maar ik ben wel van mening dat uiteindelijk de beste toch over zullen blijven. En um, je, moet, je moet altijd weten hoe je kan onderscheiden ten opzichte van de rest. En, dat... en gaat het dan met name om sociale vaardigheden ook? Uh, ook. Het, tuurlijk gaat het om sociale vaardigheden. Kijk, ja. ik ben de laatste die zegt dat taxis, uh, taxivervoer goedkoop is. Uh, dus op het moment dat je een, een, in een dure uh, segment zit van personenvervoer, mm -hmm. uh, moet je er ook wat tegenover stellen. Uh, het is eigenlijk een vergelijking wat ik vaak trek met, met uh, ga je kiezen voor uh, een patatje bij de Vebo of ga je naar de Bokkendongens. Mm. Hebben ze daar ook patat? <laughs> uiteindelijk, uiteindelijk, <laughs> ja. precies. Uiteindelijk ja. zit je, uh, is het resultaat hetzelfde. Je hebt gegeten en je zit vol. Mm -hmm. um, maar wat verwacht je? Kijk, bij een Febo verwacht je voor 10 euro dat je kan eten. Bij de Bokkadoor zit je met een heel. Uh, misschien een gezelschap aan tafel, heerlijk te dineren... van hele mooie gerechten en met een mooie wijn... en de, de avond duurt. En he, daar, daar willen mensen graag voor betalen, dat is logisch. Hoe onderscheid jij je van andere taxis? Nou, als ik me onderscheid, uh, kijk, je moet, als, je, als je die vergelijking wil trekken... moet je al onderscheiden tussen openbaar vervoer en taxi. He, openbaar vervoer is, is, is 10 tot 20 keer goedkoper dan taxi. Uh, maar waarom kiezen mensen voor taxi? Precies om die redenen. Je krijgt gewoon veel meer service daarin... Maar die moet je wel verlenen. En er zijn uh, in het verleden en ook nu nog steeds. zijn er uh, taxichauffeurs, Gelukkig niet op de Zandvoort. maar hè, in Haarlem of in Amsterdam. die daar. Uh, die nu niet zo nauw nemen met service. Uh, die blijven lekker in een warme wagentje zitten. Die mag zelf de deur open doen. Uh, er wordt nog net gevraagd waar je naartoe moet. maar voor de rest zit er ook geen, geen gesprek in. En uh, op het moment dat je, dat je zware tassen bij hebt of wat dan ook. nou, suc succes ermee. Uh, achterin liggen ze er veel plezier mee. Ja, ja. Dat, dat, dat kan niet. Uh, je moet de klant echt wat te bieden hebben. Regt het. Haal even een parapluutje achteruit je bak. En zorg ervoor dat de mooie koep van mevrouw... gewoon nog steeds een mooie koep blijft. In ja. plaats van dat het een, een, een nat verzopen katje wordt. Jullie horen het. Uh, ik ben heel streng. Want, nou ja, althans. De, de, de, de tijd is streng. Want uh, reclame, nieuwsreclame reclame komen zo weer voorbij. En het zou jammer zijn dat we halverwege jullie gesprekken... Ineens, uh, dus ik, ik rond het even af met een instrumentaaltje. We komen zo na het uh, nieuws natuurlijk de tweede uur nog wel even bij jullie terug. Uh, tot zo luisteraars. Dank voor het luisteren met eerste uur. We gaan zo verder met nog een vol uur. Zie je hem luncht. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.